door Almegens met het NOS-journaal. Israëlse militairen zijn op de bezette westelijke Jordaan... over het kantoor van nieuwszender Al Jazeera binnengevallen. Het kantoor in Ramallah moet van Israël 45 dagen dicht. Er was live op televisie te zien hoe een militair in het Arabisch... tegen de journalisten zei dat ze de ruimte direct moesten verlaten. Een reden is volgens Al Jazeera niet gegeven. Israël heeft journalisten van de nieuwszender... herhaaldelijk ervan beschuldigd een spreekbuis voor Hamas te zijn. Het noorden van Israël is gisteravond en vannacht aangevallen met raketten. Volgens het Israëlische leger zijn er ongeveer tien raketten het Israëlische luchtruim ingeschoten en zijn ze vrijwel allemaal in de lucht uitgeschakeld. Hezbollah zegt dat het met tientallen raketten een Israëlisch militair vliegveld heeft aangevallen. Israël zei gisteren dat het op grote schaal preventieve aanvallen heeft uitgevoerd op Hezbollah-doelen in het zuiden van Libanon. Bij een explosie in een kolenmijn in Iran zijn minstens 30 mijnwerkers omgekomen. 17 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht en tientallen mijnwerkers worden nog vermist. Het ongeluk in de mijn bij de stad Tabas in het oosten van Iran gebeurde gisteravond. Volgens de Iraanse staatstelevisie werd de explosie veroorzaakt door methaangas. Door overstromingen in Tjaad zijn volgens de VN in de afgelopen maanden zeker 500 mensen omgekomen. Meer dan 200.000 huizen zijn door het natuurgeweld verwoest... Er valt extreem veel regen dit seizoen, waar ook omliggende landen mee te maken hebben. In Niger zijn volgens de autoriteiten al meer dan 300 mensen omgekomen. Het weer in het oosten en noordoosten kan het nog mistig zijn. Als die is opgelost wordt het overal zonnig. Later verraakt het vanuit het zuiden overal bewolkt kan er een bui vallen. Het wordt vandaag 20 graden op de wadden, mogelijk 25 in het zuidoosten. Vanaf morgen meer buien dan wordt het een stuk koeler.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 Opname 1928, het was Louis David, met weet je nog wel oudje. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. De eerstvolgende is een dame geboren als Trea van der Schoot. En u kent haar waarschijnlijk als Trea Dops. Geboren in Eindhoven op 4 april 1947. Is een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. En ze is vooral bekend van haar hit 'Ploem, ploem Jenka uit 1965. En u hoort er nu Trea Dops met de Ploemploem ploem, Jenka. Plum, plum, zo gaan de gitaren. Zo, zo, gaan alle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 Zo gaat het om en mijn hart dat gaat van je rond Kom, bomp. Bom. Het is haast een liedje zonder woorden. Bloem, bloem, en met paar woorden, Want Ik ben nu al een vol van verliefdheid, sprakeloos. Ja, wat kun je ook verwachten? Ik slaap al vele nachten niet zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten en dan lijkt mijn hartje bellen. Heb jij vanavond tijd? Hey, ja, hey, ja, ho! Zeg je toch ja en denk maar niet langer na, Want anders heb je morgens tijd! We zingen tra -la, la en dansen hopsasa, we willen vrolijk zijn, het leven is zo fijn. We vieren feest, zolang het gaat. Zolang de wereld nog bestaat. Levenlijf, heb jij vanavond tijd. Hei ja, hey ja, ho. Jij past bij mij, zoals de kit bij je tek. Komt ook een beetje dichterbij. Even nee, heb jij vanavond een? Hey ja, hey ja ho. Oh. Zeg nu toch ja en denk daar niet langer na, want anders heb je morgen spijt Ja, la la la, la la la la la la la. Hey ja, hey ja ho. Oh. La la la la la la la la la la la. la, la, la, la, la. Lieve meid, heb jij vanavond tijd? Hei ja, hei ja, ho! Oh. Zeg je toch ja en denk maar niet langer na, want anders heb je morgens kwijt. We zingen tra la, la en dansen hopsasa. We willen vrolijk zijn, het leven is zo fijn. We vieren feest, zolang het gaat. Zolang de wereld nog bestaat. Lieve meid, heb jij vanavond tijd? Hey ja, hey ja, ho! Oh. Jij past bij mij, zoals de kip bij het tijd. Komt toch een beetje dichterbij. Lieve meet heb jij dan nou, op oké. Hey ja, hey, ja, ho. Zeg niet toch ja en denk maar niet langer na wat anders zijn.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 Dat ook mijn vader had Wij hebben gevonden want ze is een schat Zo lijkt het wel of ik dat ik al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben Hey mama, mama kom eens gauw Kijk eens naar mijn meisje want ze lijkt op jou Hey mama, mama kijk eens gauw Naar dat lieve meisje waar ik ben. Ik ben verliefd op haar en zij op mij. En als ze huwelijk staat de stad was dat van Parijs. Ik maak haar binnenkort mevrouw de neus. Hé, hey mama, mama, kom eens naar huis. Kijk eens naar mijn meisje, want ze lijkt op jou. Muziek van Rob de Nijs met Hey Mama... En daarvoor hoorde u de heikrekels met Lieve Meid. CfM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaatsen Zandvoort. Mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende dame is Elsje Agatha Francisca de Wijn. geboren in Amsterdam op 3 januari 1944. Was een Nederlandse actrice. Na haar eindexamen aan de Amsterdamse toneelschool. In 1967 werkte ze onder meer voor het toneelgezelschap... Centrum, Baal, Art en Pro. Het Nationaal Toneel, toneelgroep Amsterdam en Dorst. En u kent hem waarschijnlijk als uh, Elsje de Wijn. De single Karel, afkomstig van de theatervoorstelling met Man en Muis... gecombineerd door uh, Harry Banning op de tekst van Annie M. smit werd een grote hit. En daarom hoort u hem ook nu Elsje de Karel. Nee, Elsje de Wijn moet ik zeggen, met het nummer Karel. Elke keer als Karel bij me komen wil... met dat rode haar en met die zwarte bril... zit ik al bij voorbaat bovenop de kast... Schrik ik met de pleuris en ik roep was. Nee, Karel, nee, Karel, niet vandaag! Nee, Karel, nee, al wil je nog zo'n vraag! Er zijn van die dagen dat ik niks kan velen Ga maar lief verschaken met de interactuelen Die weken wil ik... Die knopen aan mijn dustig naaien. Ga je maar zo lang een jovel, jodelplaatje draaien? Wie weten wil ik morgen, maar dat is toch de vraag. Is dus nee, Karel echt, Karel huis Karel weg, Karel absoluut niet vandaag Ik ken het niet een keertje zonder zwarte bril, want die kleinigheden. Die dan tenslotte zijn bril had afgezet Dacht ik maar één ding zo gauw mogelijk uit bed Nee Karel, nee Karel, niet vandaag Nee Karel, nee, al wil je nog zo graag Er zijn van die dagen dat ik niks kan velen Ga maar lief schaken met de intellectuele Wie weet wil ik morgen, maar dat is nog de vraag Nee Karel, echt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 Yeah. Hey.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 Overleden. Hier in Zandvoort op 21 januari 2016 was een Nederlandse zangeres. En ze was bekend onder haar artiestenaam Zwarte Riek. En had als haar bijnaam de Jordaanprinses. We hebben het over niemand minder dan Zwarte Riek, zoals zij genoemd werd. En u hoort er hier met Alle Apies in de Artis. Alle Apies in de Artis. Kan ik niet meer slapen, al steeds weer om.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 Wie heeft er suiker in de erdtensoep gedaan? De luitenant geaffecteerd, zei wie maakt hier nu motjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar haasehottes. Geef acht, rechts, rechter, lui, wie tapte deze ui, hè? Ja, kom, zeg op! Wie heeft er suiker in de hertenzoek gedaan, hè? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie die heeft het te laten staan. Wie heeft er suiker in de herdensoep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stel, ik ga in het zwaantje eten. En schokkende de heide door zonder de in koor. Wie, wie, wie, huh? wie, wie, wie, wie heeft wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de deed te laten staan. Wie heeft er suiker in der dus gedaan? <tus>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 Wij maakten kennis bij een kennis. Zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door Ze zijn om mijn manel. Ik dacht, wel, die Nelly is het wel. Wij dronken later samen in borrel. Ik was helemaal door De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken.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 40 is een uh, Nederlandse zanger. En in de periode tussen 1968 en 1978 bracht hij Nederlandstalige feestnummers uit die vaak werden geschreven en geproduceerd door Jack de Nijs, beter bekend als Jack Jersey en Pierre Carter. Die kennen we natuurlijk als vader Abraham. Ken Dunn, hè? Zijn werk verscheen eerst via het label Polydor en later via Imperial AME En in april 1973 maakte hij deel uit van het artiestenkoor Brabants Bond... met daarnaast Jack Nijs, Yvonne Denijs, Wildebras en Jan Boezeroen. En hebben een heleboel hitjes gemaakt. En zijn eerste hit was in 1968. U hoort hem nu Antoinette. komt in de Veronica Top 40 op nummer 8... en de Hilversum 3 Top 30 op nummer 10. Leo de Hoogt nu op de radio. Het was een fijne avond Au Au Au Au Au Au Dus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 Dat wordt weer net zoiets als paus en greetje. Met voetjes in een klein cafeetje. En slenteren in de manenschijn. Met rozengeur. En kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert op mond aan mond. Ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje...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 wel wil ik beloven als we ons verloven en je vraagt ben je trouw zeg ik nooit tegen jou.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 De kermis is in het land. Het is nu feest voor groot en klein, voor elke rang en stand. Een jongen zoekt een meisje om naar het bal te gaan. En klinkt het leuke wijsje, dan zingen ze spontaan. Zie de voerinnen, kussen erop, je zwaaien, het is kant en broderie, tot boven aan hun drie. Zie de voerinnen, kussen erop, je draaien naar achter en naar voren.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 is ja, dat waren de Limburgse zusjes met de boerinneke dans Daarvoor ja, hoe u uh, Terry Scholte met een beetje. CFM Zandvoort, lokaal omroeper uit de Badmaatse Zandvoort. Een reisje terug in de tijd. Muziek, oud-Hollandse muziek. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En de volgende artiest is Hendrik Albertus. Roepnaam Henk Elsik, Geboren in Enschede op 20 april 1935. En overleden in Amsterdam op 24 februari 2017 was de Nederlandse cabaretier, zanger en schrijver. En uh, Henk Elsing begon in zijn kinderjaren met het maken van revues. Afhankelijk volgde hij uh, een opleiding tot uh, litrograaf, maar omdat het artiestenvak hem aantrok, deed hij mee aan een uh, talentenjacht. Toen hij de eerste prijs won bij regionale talentenjachten merkte komiek Frans Vrolijk hem op en kreeg hij zijn eerste kans. En in 1956 trad hij op bij Tom Manders in het revuecafé Jean-Germain Dupré. Daarna werkte hij mee aan televisieprogramma's als Capriole, Schertsboek, Aladdin en de Wonderlamp. In het begin van de jaren 60 deed hij ook nog twee seizoenen mee aan het ABC Cabaret van Wim Kan en Corrie Vonk. En u hoort hem nu, Henk Elsing, met Ben Geboren in april.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 Tel me nu eens waaronder jij leeft. Wat zeg je? Onder kreeft? Oh, kreeft een ram, dat brengt ruzie. Zeg aan de sterren. Er leeft de tijd van de leer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 Als het gisteren was geweest, ik mis je zo. Ik in de bus, in de bus van Busum naar Aarden, voordat ik het wist. Nooit zal ik het vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijk ik mij aan, kijk ik jou aan en schokken toe. In de bus van Busum naar Arden. in de van Aarde Hield mijn hartje voor je op Dat van Aarde Maar ik durfde niet te hopen Dat Aarde Dat het zo gezwit zou gaan Ik mis je zo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 Met het naar de botermarkt te gaan, naar de botermarkt te gaan ze komen maken wat ze vol. Ze komen maken wat ze vol, ze komen maken wat ze vol, ze komen maken wat ze vol. En ze maken van boter een dominee, een dominee, pardon. In de kark, in de kark zit een dominee, in de kark, in de kark zit een dominee. Een dominee, een dominee, een dominee. En niet ki, en niet ki, en niet ki. In de kom er binnen kom er binnen de in de carac in de domini in de carac in de carac zij de domini en, en domini ze In de, de karak, in de karak, zit de dominee. In de karak, in de karak, zit de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster die, die, die. En mijn zuster die, die, En mijn zuster, zuster die, die. En ze maken van donder een kastelein. Een kastelein, paardels. Uur betalen, uur betalen, zei de kastelein. Uur betalen, uur betalen, zei de kastelein. Zijn kastelein ik zei je ja, pakkak, ja, zei de toverheks Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw In de karak, in de karak, zei de dominee In de karak, in de karak, zei de dominee Een doemidominee, een De zwitte in de zwitte zijn de barones. In de zwitte in de zwitte zijn de barones. Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen ze de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, Kom er binnen, zijn je pakken, zijn de pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je pakken, zijn Van Wim Zorenveld, katootje. En daarvoor hoorde Helma en Selma met In de Bus van Bussum naar Naarden. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort, zometeen ZFM Jazz. En ik ben ook nog even kort draaier voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Hendrika Sturm. U kent hem waarschijnlijk beter als Rita Corita. Geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beekbergen op 24 december 1998... Een Nederlandse zangeres. En u hoort er nu Rita Corita met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. En ik wens u nog een hele fijne zondag en misschien tot volgende week. Tot ziens. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens, wie er?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 Kom, koffie komt, koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat knap de mens daar van ho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 Ze riepen, hey ja, en toen moest ik wel opnieuw weer koffie maken. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust, lust er een kop? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op. Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mijn oor op de koffie. Koffie komt, koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Koen, moet jij nog koffie? Nou, dat weet je wel altijd, hè? Ja, nee, hij zal nee zeggen. Nou, maar je wordt er veel te dik van, hoor. Je kan heel lang leven en je blijft ook gezond. Als je mij nodig, de koffie komt. Coffee, coffee like a bucket, coffee